Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3... Na 29 jaar heeft er weer een Nederlander olympisch goud gewonnen op een atletiek onderdeel. Sivan Hassan was de snelste op de 5 kilometer. Sivan Hassan op het rechte eind en nu loopt ze weg. Ze loopt weg bij de tegenstand. Ze gaat goud halen. Sivan Hassan gaat goud halen. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Sivan Hassan. Geweldig. 1436,79. Sivan Hassan wordt eerst weer een gouden medaille sinds 1992 voor Nederland En zij ze zelf ook verbaasd over haar gouden plak. Ik ben Olympiek kampioen. Hoe goed dat? Ik ben Olympiek kampioen. Ik was zo moe. Maar ik, de laatste twee rondjes. Ik was bij hun en ik voelde oké. Okay. Ik zei wow. Ja, want ze dacht van tevoren dat ze te moe zou zijn. Afgelopen nacht haalden ze al de finale van de 1500 meter. En ze doet ook nog mee aan de 10 kilometer. Het is de eerste maandag van de maand. En normaal klinkt het om 12 uur dan overal zo. <middels> In grote delen van Gelderland bleef het stil, daar werkte het luchtalarm niet. De veiligheidsregio zegt dat ze de maandelijkse test echt niet waren vergeten. Het was zo druk op de meldkamer dat het ze niet lukte om de testknop in te drukken. En de heftige bosbranden in Turkije houden ook veel Turkse Nederlanders bezig. Op verschillende plaatsen zijn inzamelingen, ook in een loods in Vijfhuizen bij Schiphol, zag verslaggever Onno Beukers. U komt ook even spullen hier brengen? Ja, zeer zeker. Wat heb ik meegenomen? Kleren, winterkleren, zomerkleren, uh, dekens dat ze er gebruik van kunnen maken. Mensen kwamen de spullen brengen na een oproep op Instagram van iCell. Mensen kunnen het misschien niet zien, maar ik heb echt een wiksmaal van hier tot ook. Ik ben echt heel trots en ik heb veel gehaald thuis. En die krijgt nu ook weer tranen in mijn ogen. Ja. Mensen hebben het gewoon nodig. Deze week nog worden de ingezamelde spullen naar Turkije gebracht. En het weer nog. Af en toe zon, vooral in het zuiden, is er kans op een buitje. Maar op de meeste plekken blijft het droog en het is vandaag een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 that wall. Wow. that wow Goedemiddag allemaal, uh, ik ben Wendy en vandaag ga ik uh, een uurtje radio maken voor jullie en uh, we vieren natuurlijk vandaag Pride, het is Pride en uh, vandaag staat in het thema jongeren. En ik ben hier vandaag met twee vrienden van mij. Nou ja, mijn eigen vriendin hè. Tess de Weert. Hoi. En Jay. Hallo. Hier zijn we bij Influencers. Klopt. Dat klopt. Superleuk. En uh, ja, vandaag staat in het thema jongeren. En we beginnen met een interview. Ik heb een, uh, hier iemand aan de telefoon. Hallo Erik. Goedemiddag. Goedemiddag. En Erik is de begeleider bij Jong en Oud. Erik, kun je ons wat vertellen wat Jong wat jong en oud is. Uh, ja, jong en oud uh, is een, uh, een werkgroep van het COC. En dat is uh, landelijk aanwezig. Uh, het bestaat sinds 2007. En wij richten ons vooral op de jongeren uiteraard. Ja. En het zijn dan uh, jongeren van 12 tot 18. En daarbij willen wij een uh, veilige plek creëren. Voor de jongeren waar iedereen zichzelf kan zijn. Ja, dat is heel mooi. En jullie zitten in Utrecht en Amersfoort of nog op meerdere plekken? Nou ja, waar ik zit is Utrecht en Amersfoort. Maar Jong en Oud heeft heel veel afdelingen. Onder andere in Amsterdam, in Nijmegen, Den Bosch, in Zeeland, in Limburg. Ah, mooi. En Er zijn er nog veel meer plekken. Ja, en wat voor uh, activiteiten doen jullie dan precies bij Jong en Oud? Ja, dat kan heel divers zijn. We, hebben, we kunnen gewoon een spelletjesmiddag hebben. Uh, afgelopen zondag... ...zijn wij uh, Wezen Kanoën op de gracht in Utrecht. Leuk. En ik weet ook dat andere afdelingen... picknicken bijvoorbeeld in het park... ...of een keer laser game hebben gedaan. Het ja, is super, wel heel divers. Ja, superleuk. Ja, super super nou ja, ik heb vroeger uh, bij uh, JNO gezeten, jong en oud. Dus uh, daar weet ik alles van... Dus dat is uh, in ieder geval, ik vond het altijd echt een hele fijne plek om te zijn. En ik ken de oude begeleiders nog. En het leuke is, is dat nu een vriendin van mij, uh, die toen het Jongen oud zat... ook begeleiding is bij jong en oud nu. Dat oh, is superleuk. Ja. Ja, Simone is dat toch? Simone, ja. Ja, precies. En um, was het vroeger al hetzelfde, denk je? Of? Ja, ik ben nu al natuurlijk niet meer geweest, want ik ben inmiddels 24. Dus ja. uh, volgens mij tot 18, hè, dat ze zeiden. En. Um, nou ja, wat, het, wat nu het verschil maakt, is denk ik dat de ervaring over de jaren denk ik, veranderd is. Goed, ja. Zeg ik dat goed, Erik? Nou ja, ik zit er zelf niet heel erg lang bij nog. Maar um, ja, we zien uiteraard wel iets van een verschuiving van wat ik ook begrepen van uh, collega's. Maar we willen wel het platform bieden voor iedereen, voor alle jongeren van 12 tot 18. En op een zodanig manier dat ze gewoon vrij kunnen inlopen. Ja, precies. En dat het gewoon een veilige plek is voor jongeren om... Uh, voor LWT-jongeren om bij jullie te komen en gewoon zichzelf te kunnen zijn. Ook als ze nog niet uit de kast zijn. Ja. Toch? Ja, precies. precies. En, uh, en ook, ook precies. in de zoektocht naar van wie ben ik, wie wil ik zijn? Van ook daarin van ja... Wij kunnen ze daarin ondersteunen voor een deel. Dat is echt heel mooi. Jullie hebben dus een soort van community gecreëerd voor jongeren. En... Uh, hoe lang zijn jullie al uh, bezig hiermee? Jong uh, en Oud bestaat sinds 2007. Ja, toch is wel lang. Dus dat, is, dat is al een tijdje. Ja, mooi hoor. En uh, als mensen nou bij jullie uh, mee willen doen, hoe kunnen ze jullie dan vinden? Uh, we hebben diverse media. We hebben onder andere Facebook, Instagram, uh, de Jong en Oud website. We hebben uh, de site van het COC. En er is een Jong en Oud app. Oké. Okay. Dat is wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Nou, wat ik van vroeger nog uh, kan herinneren van Facebook... is dat ook dat er een geheime Facebookgroep is. Als er bijvoorbeeld een kamp was geweest of zo... dat de foto's dan in een privégroep werden gedeeld... dat het niet allemaal online stond. Dus dan dat je echt veilig bent, zeg maar. Ja, dat, dat heb ik ook. Ja. Ik zit in een transgroep, uh, Brotherhood En er zitten ook alleen maar transjongeren en wat ouderen... maar dat is ook echt privé. Ja, dat is echt heel fijn aan uh, ja. Jeno. Dan kan je gewoon jezelf zijn in één privégroep. Ja. Zonder haat. Heel mooi. Ja, ik heb heel veel van jullie gehoord, Erik... En uh, ook superleuk dat je even hier op de radio over JNO wilde vertellen. Ik denk dat uh, heel veel kinderen die hier naar luisteren nu uh, jullie gaan opzoeken. Nou, ze zijn van harte welkom dat hoop. door het hele land. Superleuk. Bedankt, Erik, dat je even met ons wilde praten. Nou ja, succes met de uitzending. Dank je wel. Thank you. Dank je ja. Dan uh, heb ik nu een liedje voor jullie. Dit was denk ik het eerste nummer die ik heb gehoord in mijn leven, die over twee meisjes ging. En het, uh, ik was toen heel jong, toen ik dit hoorde en het opende echt mijn ogen. Ik dacht wow. Ik, de, ik ken dit nummer niet. Het heet Girls Like Girls van Hedy Kyoko. Mensen noemen het ook wel Lesbian Jesus. Heel oh ja. ja. <laughs> Hier is Girls Like Girls van Hedy Kyoko. Dat Oké. Dit was bijna een foutje, natuurlijk. Dit was Sissy That Walk van RuPaul, Maar hier is Girls Like Girls van Hede Kilko.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 daar zijn we weer. Uh, nou, als je aan jongeren denkt, dan denk je natuurlijk aan social media. Nou, toevallig heb ik hier aan tafel twee influencers zitten. Uh, Tess, jij bent influencer en, en jij doet vooral veel natuurlijk, met je paarden. Ja. Maar je doet ook op TikTok best wel wat over LGBT. Wel is, ja. Ja, en uh, nou, jij bent natuurlijk TikToker, nee. TikTokker, Jay. Ja, ik heel veel. <laughs> ja. Uh, de, ja. Heb jij wel eens, uh, Tess, natuurlijk met social media krijg je veel goede. Commentaren, Maar je krijgt natuurlijk ook wel eens wat slechte commentaren. Ja, ja. Heb je dat wel eens gehad? Uh, ik vrij weinig eigenlijk. Ik uh, merk wel dat als ik iets over LGBT doe, voornamel voornamelijk op TikTok... dan merk ik gelijk van al die kinderen, Hu? ik snap dit niet. Maar dus dan merk je echt wel dat het niet heel goed wordt uitgelegd aan kinderen nog steeds. Ja, dat inderdaad. Ja. Maar geen nooit echt haat, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, jij weet er natuurlijk wel wat anders van. Ja, ik van. krijg heel veel haat. Want uh, ja, wat is er dag. laatst gebeurd bij jou? Bij mij is mijn uh, TikTok-account uh, permanent uh, verbannen door heel veel haters. Maar ik heb het weer terug. J.Joy.rm, waar ik mijn transitie uh, op uh, voortzet. Ik wil uh, jongeren helpen en vooral trans uh, mensen helpen. Maar ook gewoon van de LGBTQ+. <lacht> ik kan het nooit uitspreken. Lang woord. Maar, <lacht> ja, het werd ook steeds langer. Maar ik wil juist uh, mensen helpen. Dat is meer, mijn content is echt mensen helpen. Ja. En tegen hè. Want uh, ja, heel veel mensen zeggen dat ja, haat moet je bestrijden met haat. Maar ik doe dat niet. Absolute ik doe niet. het echt op een grappige manier oplossen. En ja, haat bestrijd je gewoon met liefde. En zo ben ik eigenlijk ook groter geworden door de haat. En daar wil ik ook jongeren meegeven. Als je gehaat wordt, sta boven Het zijn meestal onzekere mensen die jou naar beneden willen halen. Ja, ik vind jouw jou, jou social media zo mooi. Hè? Want je, jij je bent eigenlijk heel open over alles. Hè? Ja. Dat op jouw TikTok-account laat je echt gewoon alles... je hele transitie vertel je. En je bent er zo ja. makkelijk over. En je hebt gewoon een heel mooi platform gecreëerd... Voor, voor ook weer jongeren om inspiratie vandaan te krijgen. Terwijl ik vroeger helemaal niet open was. Nee? Ik, nee, totaal niet. Ik praatte er niet over, helemaal niet. Vooral mijn vijfde was ik eigenlijk al eh, sowieso al trans. Maar ik durfde er niet voor uit te komen... terwijl ik hele liefdevolle familie heb, ouders heb. Maar ik durfde het niet... Om mijn 24e ben ik vooruitgekomen, en zo ben ik eigenlijk. Ik was gewoon voor de grap met TikTok bezig. En uiteindelijk deed ik mijn stemsverandering op TikTok zetten, en toen ging die massaal over het internet. En, en dacht ik natuurlijk heel veel vragen. Ja, en zo heb ik, ja, probeer ik mensen te helpen eigenlijk. Ja, het is echt, echt een mooie platform. Ja. En natuurlijk het stom van TikTok dat ze toelaten... dat omdat een paar haters je rapporteren... dat je dan dat het hele platform ja, van was af wordt alles geld. kwijt. Nou, ja. Maar mooiste, je hebt het gelukkig terug. Het mooiste aan jou... Uh, bijvoorbeeld, ik zie dan dat je heel veel haat krijgt... en dan krijg je natuurlijk altijd de standaard Transformer... dat je daar ja. merchandise van hebt gemaakt. Ja, dat vind ik zo tof. Ik... Heb je daar nou merchandise van gemaakt? Ja, ja. Ik, uh, ik ben nu uh, ambassadeur van de Rainbow Shop. Hm. En wij hebben nu zeg maar... Uh, shirtjes en petjes. En door de haters, omdat ze mij Transformer noemen. En dacht ik van, weet je wat, we moeten daar een shirt dan van maken. Dan maak je er gewoon een van geintje maken. van. juist Precies. Ja. Want dan kunnen ze niks meer erop zeggen. Nee, klopt. Dan hebben ze, dan hebben ze geen pook meer om op te staan. Nee. En nu ben ik ook ambassadeur van uh, de D Dusty Foundation. Dus wij, op de, wij staan op tegen geweld. Dus als ja. er geweld is, kunnen ze bij ons terecht... Ja. Dus ja, dat is alleen maar mooi. Dus door alle haat ben ik eigenlijk alleen maar groter geworden. Om eigenlijk nu meer uh, kinderen en uh, ouderen te helpen. Heel vet. En wat is jouw uh, toekomststroom? Uh, met ik, dit? ik zou ah. toch wel ooit uh, wel in een soort centrum willen werken. Voor, voor trans jongeren, maar ook voor uh, de LGBTQ. Ik was er vroeger niet mee bezig, totaal niet. Ja. Het, ik ben er echt zo een beetje ingerold. Uh, ja, ik zou uh, meer transjongeren willen helpen. Ook al hebben we er wel ziekenhuizen voor en uh, transzorg. Maar het is toch nog net te weinig. Net zo op scholen. Ja. Dus ik wil ook op scholen um, kinderen Educatie. helpen. Ja, ik heb pas geleden op een school in... Uh... Stond die fout. <laughs> in Nijmegen heb ik op school gestaan om uh, zeg maar trans, uh, of in ieder geval mijn transitie uit te leggen. Ja. En ja, dat was echt een heel leuk groepje kinderen en uh, ook jongens. Dat vond mij wel heel erg, dat ik daar voor Ja. Want de hey, meeste meisjes zijn dan makkelijker om dan, dan jongens. Dan ja. jongens, ja. Maar hun, ja, hun vonden het heel erg tof. En uh, ik, ja, ze willen me binnenkort weer hebben op die school. Superleuk. Om, om het pesten tegen te gaan, eigenlijk. Ja, en dat is heel belangrijk. Want ja, uh, ik, ja op scholen natuurlijk is waar je opgroeit. En ik hebben jullie iets vroeger erover gehad op school? Ik niet. Nee, ik ook niet. Ja, ik wel. Jij wel? Ja, nee even op het uh, VMBO. Sowieso het, be ja, het beginnende. Hoe uh, heet dat? Ja, het begin wat je doet. Op school. Dat <laughs> nee. weet ik hoe, nee. Ja, ik was vanaf ja. mijn Eerste klas. Al. Ja. Vanaf de eerste klas tot aan uh, de vierde was dat dan op, op het PMBO. Hebben wij gewoon wel jaarlijks uh, uh, mensen van LGBT-gemeenschap oh, ja. over de vloer gehad. Niet. Jij ook niet, hè? Nee, nee ik ook, nee, ook nooit. Wel. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar vet dat jij dat dan uh, wil gaan doen verder. Ja. En ook met je platform natuurlijk. Ik hoop gewoon voor jou dat het goed lekker blijven groeien, ik want hoop je het verdient ook. het. En ik uh, wens je heel veel succes natuurlijk verder met je transitie. Dankjewel. En voor de mensen die me willen volgen, J. Joey Absolute. RM. RM. Ja. Top. Um, dan heb ik hier een liedje van de Songfestival winnaars van dit jaar. I Wanna Be Your Slave. van. Ik hoop dat ik het goed zeg. skin. <laughs> ZFM op 106.9 is Zon, Zee. Zandvoort en Zomerzomerhits. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat round like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and no, I could be the monster. I love you so this morning, no, just love a static. I wanna touch your body so fucking electric. I know you scared of me, You I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic I wanna make you hungry then I wanna feed ya I wanna paint your face like you're my Mona Lisa I wanna be a champion, I wanna be a loser I'll even be a clown cause I just wanna Beauty and I could be the monster I wanna make you cry, I wanna make you nervous I wanna set you free but I'm too fucking jealous I wanna pull your strings like you're my gel and dust And if you want to use me, I could be your puppet Cause I'm the devil, devil, we're searching for redemption And I'm a lawyer, we're searching ja, Maanskin was dat lekker nummer. We zijn hier met onze volgende gast aan de telefoon, en dat is Noas. Hi, Noas. Hey, hallo, dag. Leuk om je weer, uh, ik wilde zeggen, te zien, maar ik hoor je alleen maar. <laughs> <laughs> hey, Noas, um, jij bent uh, veel op tv geweest. Ja, we, we hebben je gezien bij Koffietijd. En, uh, dat klopt. Volgens mij mijn ja. vijf uur show en dat soort dingen. Ja. Precies. Ja, en Bo, en uh, ja, zeker. Weet je. Ja. Superleuk. Want jij bent ook influencer. Ja, klopt. En uh, jij vertelt veel over mentale gezondheid. Kun jij een beetje het, jouw verhaal aan de luisteraars vertellen? Ja, zeker. Mijn naam is Noëls Asbroek en ik ben 21 jaar. En ik woon in het, het o oh zo mooie Hengelo. Ik heb uh, vroeger uh, heel lange kan met mentale klachten en ik, dat resulteerde uiteindelijk in een opname. En na die opname ben ik uh, gaan werken als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg om jongeren te helpen met wat ik gemist heb. En wat ik dan eigenlijk gemist heb is het echte contact. Dus iemand die zegt van hé uh, hey, weet je wat jij doormaakt is helemaal niet gek, dat hebben wij ook allemaal, uh, maar je komt eruit, want ik ben er ook uitgekomen. Dus die, uh, die functie heb ik op me genomen. En uh, sindsdien gaat het eigenlijk een stuk beter. En vertaal ik mijn ervaring en die van anderen ook in de media en richting de politiek. Ja, daar zijn we een beetje stil van. Ja, we zijn helemaal ja, stil van, mooi. Noahs. Ja. ja, nou ja, uh, ik ken je natuurlijk al veel langer uh, vanaf uh, ons management samen. We zitten allebei bij hetzelfde management. En uh, omdat het natuurlijk bright is, hebben we het natuurlijk veel over de LHPT op het moment... En ja. uh, vertel, wat is jouw ervaring daarmee? Ik, uh, ik ben een transman en uh, ik ben uh, vroeger uit de kast gekomen als <laughs> zijn. en, Zelf en als ik als heb mij. een hele mooie <laughs> uh, partner ontmoet. En uh, ik ben nu sinds uh, vorig jaar uit de kast als transman en dat is eigenlijk, weet ik het zelf, al, uh, al heel erg lang. Alleen in mijn ziekte, waar we het net al even over hadden, in mijn depressie voelde ik helemaal niks. Dus is dit ook zwaar op de achtergrond gegaan. Ja. En vorig jaar voelde ik ineens weer dat, dat alles, uh, mijn ziekte, dus mijn depressie, mijn trauma, zo ver op de achtergrond was dat, dat dit weer de overhand begon te nemen. Het is dus eigenlijk iets heel moois. Dus daar ben ik naar gaan luisteren, naar gaan handelen. Ja, ja was... heel mooi. Ja, inderdaad. Nou, we hebben nu aan tafel ook uh, Jay. Ja. En die uh, is zelf ook uh, transman. Ja, misschien. Uh, ja, ik vind het wel heel erg mooi wat je doet, want ik had die hulp vroeger niet. In ieder geval, ik zocht geen hulp, omdat ik gewoon eh, bang was om anders te zijn, zeg maar. En nu ben ik al één jaar en vijf maanden aan testosteron. En. Hoe lang. Uh, Daar heb ik een vraag aan jou, ja, hoe lang. Uh, en hoe zeg je dat nou? Ben je al, aange ben je al aangemeld bij VU Amsterdam of bij uh, andere transzorg? Nou ja, ik sta me op de wachtlijst, maar omdat ik in de geestelijke gezondheidszorg werk, ja, ik moet het niet gingchen nu. Geloof hmm. ik er niet in dat er één weg is. Dus nee. uh, Met de connecties die ik heb en ik kan kijken wat de mogelijkheden zijn. En ik heb nu uh, toevallig vorige week mijn diagnose via een omweg kunnen krijgen. Oh, dat is mooi. Dus, uh, Heel erg blij mee. En nu staat de eerste volgende stap is mijn naam officieel veranderen. Maar helaas is dat zo'n stuk: dat herken jij denk ik wel, Jay. Ja. Um, maar het is echt, het is zo hard vechten. En, en ik ben blij dat ik in herstel zit en dat ik heel veel geleerd heb en geleerd heb om voor mezelf op te komen en te kijken naar nou, wat heb ik nodig Maar heel veel mensen hebben die energie niet. Nee, klopt. Ik hoop ook op deze manier een weg voor anderen vrij te kunnen maken. En, en er te zijn voor anderen. Ja. ja, ik, ik hoorde of... ook dat de wachttijd voor alles echt heel lang is, toch? Ja, ik ben ja. zelf echt vijf jaar al bezig. Dat eigenlijk gewoon dat moet niet kunnen natuurlijk, nee, want daar zal... gaan jullie natuurlijk, daar voelen jullie alleen maar slechter door. Ja. en ik zal vandaag geopereerd worden. Dat oh, oh, vandaag. ja, dat was waar ja. ja. En die is verzet naar 27 augustus. Noëls, ga, ga jij ook uh, uh, helemaal volledig? Als ik, als ik die vraag mag stellen. Wat een dooddoener deze vraag. <laughs> nee, maar ik bedoel gewoon, want je hebt ook trans mannen die doen zeg maar alleen de mastokomie. En alleen de, uh, de veranderingen qua uh, naam. En ja, yeah. je hebt ook trans mannen die doen zeg maar geen uh, testosteron en zo. Nee, ik zou wel uh, nou het liefst vandaag uh, nog aan het testen te willen en dat ja, snap de ik wel. Maar ik heb ook een kinderwens later, dus stel dat okay. ik geen kinderen kan krijgen, dan wil ik die optie graag openen. Ja, dat is heel mooi. Ja, ja. ja. Dus uh, dat staat voor nu op de planning. Ja. Maar ja, het gaat gewoon nog heel lang duren met die wachtlijsten en dat is heel erg jammer. Um, maar tegelijkertijd merk ik heel erg, want ik heb in mijn persoon best wel eens eenzaam ervaren, omdat ik dacht... Ja, wat ik voel, hoort dat erbij? Hoort dat bij het transplante zijn? Of is dat een ziekte? Of heeft het dit? Mm. En dat ik nu sinds ik zelf uit de kast ben... dat er heel veel jonge transmannen mij weten te vinden... en dat, die, dat we ook vragen kunnen, beantwoorden. dat herken jij denk ik ook wat je heet. Ja, dat herken dat ik, dat ik heel goed. Ja, dat we dat aan anderen kunnen geven. Ja, precies. Hebben jullie dan ook nog tips... voor degene die zeg maar, nog ja, in de kast zitten, om het zo te zeggen, als, als trans? Ja, vooral uh, volg je hart. Dat zeg ik als eerste. Um, er zijn natuurlijk heel veel ouders die accepteren het niet. Maar je moet niet vergeten dat er genoeg mensen op de wereld zijn die jou wel accepteren. En ja, als er problemen zijn dat je niet uit de kast durft te komen... dan zouden ze ook altijd bij mij terecht kunnen komen en, in, en bij Noah's. Um, ja, volg je hart. Dat is meer eigenlijk wat ik ja. erop te zeggen heb. Ja. over het uit de ja, kast komen. En mijn, uh, ik heb voor mezelf... Kijk, ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen, heb je tips? Hè? Want ieder zit in zijn eigen proces en mensen ja, hebben ook precies. een rest van eigen proces. Dus ja. ik ben de laatste die zou zeggen, oh ja, dit, uh, dit is een fout die ik heb gemaakt. Dus die mag jij niet maken. Uh, maar wat ik mezelf wel heb verteld en ook strak aanhoud, is twee regels in mijn proces. Toen ik eigenlijk voor het eerst tegenover iemand uit de kast kwam. Dat is, ik ga het niet meer alleen doen. Weer zoveel dingen doe je alleen omdat je jezelf wil redden en niet om hulp durft te vragen. Maar ik heb met mezelf afgesproken, als ik het nodig heb, vraag ik om hulp. Dus niet meer alleen. En mijn gevoel achterna. En wat J. -J ook al zegt, is um, voelt dit goed, dan ga ik dit doen. Voelt het niet goed, doe ik het niet. Maakt niet uit wat de rest ervan denkt. Klopt. Ja, precies. En uh, wat is nu een beetje jouw plan? Hoe wil jij jouw platform verder nog gaan gebruiken? En hoe wil, hoe wil jij nog gaan groeien met jouw doelen voor social media? En om mensen te helpen? Nou, ik heb voor mezelf nu, um, dus onderdaad, ik, omdat ik zeg van eerst uh, niet meer alleen is dus dat ik echt nu mezelf op één ga zetten. Dus ik ga eerst kijken wat past bij mij en later hoe kan ik dat vertalen naar anderen. Maar dat vertalen gaan we natuurlijk dan, mocht het lukken, wel groot aanpakken. Vanuit mijn werk ook zit ik natuurlijk op beleid, dus ik ga dat gewoon doorlobbyen richting de politiek met partnerorganisaties. Uh, dus dat is wel uiteindelijk het doel. Klinkt een beetje groot, maar dat lukt wel, want dat zijn we nu ook aan het doen op andere onderwerpen. Ja, precies, dat kun jij. Ja, ja, dus dat, uh, dat is wel de bedoeling. Maar echt, uh, nou ja, die regel eerst mezelf. Um, en wat ik op de planning heb, is, is mijn naamswijziging. Daar ga ik de komende weken mee bezig, nu ik de diagnose heb. Uh, dus daar kijk ik heel erg naar. Ja, dat snap ja. ik wel. Ja. Ja. Nou, ik heb zoveel respect voor jou, Noas. Ik uh, wil heel erg bedanken dat je even met ons aan de telefoon uh, erover wilde praten. En hey, ik hoop dat ik je snel weer zie. Hè? Ja, heel snel, hopelijk. Hey, uh, Jay, ook jij bedankt. We spreken elkaar, ja? Is goed. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel, Noah. Dankjewel. Oké, okay, doei. Doei. En nog even natuurlijk, jullie kunnen Noah's volgen. Uh, hij doet samen met uh, een, haar, zijn beste vriendin uh, account Saressa. Ja, dat is van... Saressa Official, als ik het goed zeg. Yeah. En uh, apart heeft hij ook nog een account op TikTok. En dat is Noah's Asbroek. Gewoon op Instagram volgens mij ook. Zo dus ja. kunnen jullie hem ook volgen. Dan heb ik het volgende nummer, en dat vind ik zelf gewoon een heel leuk nummer, en daarom heb ik hem erin gezet. Oh. En ik vind de videoclip heel leuk. Um, het is Montero van Lil Nas. En die gaan jullie nu even volgen. Ain't been out in a while, anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you ain't even had to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, love, see it's reading white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. Can't live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't leave it to sin. If even in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Time that I speak A diamond and a nine It was mine every week What a time and a climb God was shining on me Now I can't leave And now I'm making hella elite. Never want the niggas Passing my league I wanna fuck the ones I envy I envy terug. Lekker nummer is dat toch, hè? Ja, ja heel veel. <laughs> ja. Tess en ik hebben uh, vanochtend... op onze social media... een uh, Q&A-knopje neergezet... waar jullie... leuke vragen konden inzenden. En het is nu tijd... dat we die even gaan beantwoorden voor jullie. Ja. Dus Tess, jij hebt heel veel... vragen binnengekregen. Ik heb heel veel vragen. Het zijn wat simpele vragen, maar ook... hele uh, interessante ja. vragen. Ik ook. <laughs> Dus laten we met een vraag uh, van een van jouw fans beginnen. Uh, laten we beginnen. Ik zal geen namen noemen. Doe maar op, geen namen uh, noemen. Dan we samen... hebben we het gewoon lekker anoniem. Ja, het is allemaal anoniem. Dat had ik ook aangegeven. Precies. Uh, ik krijg hier een vraag. Het staat... Ik vind het best moeilijk uit de kast te komen. Heb je hier misschien tips voor? En jij kreeg van dezelfde persoon... Uh, ook in jouw vragen... Q&A uh, story op Instagram... Uh, ook nog dat zij op een katholieke school zat. Of ja, zo een iets. moeilijke school. Ja, um, mijn school is heel erg tegen LGBT. En dat is ook de reden waarom ik het lastig vind om uit de kast te komen. Omdat ik bang ben dat iedereen er heel anders naar me kijkt. Hebben jullie hier misschien tips voor? Ja, dus dat is weer deel 2 op diezelfde vraag. Eigenlijk wel. Ja. ja. Heb ik daar tips voor? Nou ja. Kijk, uit de kast komen op zelf is natuurlijk gewoon... Uiteindelijk gaat het allemaal op je eigen tempo. Je moet niet uh, jezelf verplicht voelen om uit de kast te komen... Dus uh, je, je, op een gegeven moment voel je dat, dat je er klaar voor bent. Maar uiteindelijk ben je er eigenlijk nooit echt klaar voor, Nee. nee. <lacht> ik vaak, wist dat het, had ik, nou ja, bij mij was het dan, de, iemand uh, expooste me op school... en de hele school wist het. Maar <lacht> dat is een heel ander verhaal. <lacht> maar ja, vaak vloep je het er een beetje uit eigenlijk, denk ik. Ja, nou, ik ben ja. drie keer uit de kast gekomen <lacht> als bi, lesbisch en ja, transgender. <lacht> <lacht> ja. Ik kwam er eerst ook uit de kast als bi, trouwens. Dat weet jij niet eens, volgens mij. Nee, geen idee. Ik heb dat ooit wel een keer verteld. Ja, maar ik maakt niet uit allemaal. Nee, maar tips is gewoon... Ja, echt de tijd nemen. Wanneer je er klaar voor bent. Wanneer je er klaar voor bent. Je, ervoor... ja. je moet... Dus, er is geen druk achter. En op, wat zij ook aangaf was... Uh, mensen op mijn school kijken me dan anders aan. Ja, eerlijk is eerlijk. Uiteindelijk, je bent wie je, je bent. Je bent je eigen persoon. En uh, ik weet niet of je mag schelden hier op de radio, maar... <laughs> fuck iedereen. <laughs> nee, dat is gewoon dat is het lastig. Ik zou dat ook eng vinden. Vooral op. Uh, ik weet niet of het, of het een gelovige school is of zo, maar als ze het daar allemaal niet accepteren, natuurlijk. ja. Ja, dat was een vraag. Heb jij ook nog vragen binnengekregen? Uh, even kijken. Word je heel vaak bekritiseerd? Ik heb daar iets minder last van. Ik heb ook niet zoveel veel last daarvan. Nee. En als het, als we, het is niet echt bekritiseerd. Het is meer gewoon een beetje dat. Weet je wel, gewoon een beetje dat. Ja. Gewoon een beetje proberen in je ribben te poken. Weet je mm. wel, van haha. Ja, precies. Wel. Maar wat we al eerder aangaven, ja, dus wel. Nou, op social media vooral. Social media, ja. Op, op straat niet, maar, ja, maar op Ze durven wel op social media. Ja, dat durven ze inderdaad. Ja, precies, dat in het echt. Ze, nee, durven ze maar dat meestal zijn het wel mensen die zelf nog in de kast zitten, hè? Dat, dat is en ook vaak. Dan, zo. Dan Klopt. willen ze mij dan nou haten, maar ze zitten eigenlijk zelf vast. Ja. En daarom dat ze dat doen, uit onzekerheid eigenlijk. Dan hebben jullie door. Ja. Ja, we hebben jullie wel door. Voor de, de avond stup. die mij gerapporteerd hebben. Ja, heb jij nog uh, wat leuke vragen? van? Ja. Uh, hoe mijn familie ermee omging. Mijn familie ging er echt heel goed mee om. Het, het was eerste, ze hadden het niet verwacht. Ik snap niet waarom. Ze luisteren nu. Ze zijn nu aan het lachen, denk ik. Ja. Ik kijk ze daar recht aan. want Je kan trouwens ook meekijken op de livestream. Dan kun je ons zien. Nee, ik het uh, er eigenlijk een beetje uit bij mijn vader toen. Maar hij, uh, ze waren best wel geschokt, volgens mij. Ze hadden het echt totaal niet verwacht. Maar mijn ouders zijn er heel makkelijk over. Dat was wel heel fijn. Ja, ik heb, uh, ben ook niet echt anders behandeld op show. Nee. Daar hebben we mm. er volgens mij niet echt over gehad? Nee, ik, eigenlijk, nee. Ja, ik ben drie keer uit de kast geweest. Dat <laughs> was niet echt meer. Uh... Je ja, denkt dat gewoon alweer. <laughs> ja, ja dat dus had ja, ik je eigenlijk je al meer. verwacht. Eigenlijk al standaard verwacht. Ja. Voor kleins of aan was dat zien eigenlijk. Ja. Dat ik anders was. Of in ieder geval anders. Ja. <laughs> I get you. Ja, ja. Ik heb niet zo heel veel vragen weergegeven, maar jij wel. Um, hoe vind je dat we moeten reageren op de mensen die het niet supporten? Dat is een goede. Ja, dat is een goede. Ja, ja, dat is een hele goede. Kijk, uiteindelijk probeer ik gewoon altijd mensen, hoe zeg je dat in het Nederlands, Educaten. Weet je wel? Kijk, like, gewoon mensen verleiden. Ja. Nee, <laughs> gewoon te leren wat het is en waarom het er niks erg aan is. Weet je wel? Maar uiteindelijk moeten die mensen. Vaak hebben ze een beetje... Ja, weet je wat het is? Ze willen, ze, willen het, ze willen het niet, weet je wel. Dus je kan wel dingen gaan uitleggen. Ja, maar en dan toch nog iedereen zijn eigen mening op dat moment. Ja. En uh, het zou mooi zijn als er veel meer mensen het zouden accepteren. En daarom is het nog steeds Pride. Absoluut. En... Heel veel mensen zeggen nu dat we geen Pride meer nodig nee, hebben. nou ja. dat. En dan zie ik heel veel mensen in elkaar geslagen. laatst weer ook weer... weer. Uh, oh, ja. of zo Of ja, iets Frederik, op het nieuws. Ja. En dan denk ik... Zie je, dit is dus de reden waarom wij Pride nodig hebben. Ja, precies. En misschien lijkt het in Nederland uh, lijkt het mee te vallen. Maar kijk bijvoorbeeld naar het buitenland en zo. Er, ja, is het echt ik vind gewoon zolang er sowieso nog letterlijk een doodstraf op staat... moeten we gewoon door blijven vechten hiervoor. Ja. Klopt. Absoluut. Ik heb nog wat vragen. Kom uh, maar door. Hoe kwam ik erachter dat ik op mij viel? Hoe kwam je daarachter, Tess? Eigenlijk... Je zag mij en toen dacht je, wow. <lacht> nou, ik heb eigenlijk geen idee. Het, het, het, ik rolde er een beetje in, denk ik. Ik weet het wel. Mijn <lacht> ouders gaan nu weer lachen. Want ik was wel heel toevallig heel erg fan van een meidengroep. <lacht> <lacht> Op een gegeven moment. Fifth Harmony heette ze. En uh, ja, toen dacht ik, vind ik ze nou leuk voor de muziek. Want eigenlijk is het best wel slechte muziek. Maar ik ben wel heel erg fan. Hoe ah. kan dat nou? <laughs> Toen ging er een belletje rinkelen voor mij. <laughs> ja. uh, nog best wel een belangrijke vraag. Is wat betekent LHBT? Ja. De uh, L's voor lesbienne. Ja. Of flat komt daarna. H? <laughs> ja, ik ken hem alleen in het Engels ook. homoseksueel. H, homoseksueel. Ja. L, H, B, B, B biseksueel. B B T transgender. B T transgender. Ja. Maar hij is eigenlijk nog langer. hè? Ja. En Q van QR. Queer, ja. En dan plus was het volgens mij gewoon L -g ja. LGBT. Oh nee, we hebben nog een R ook nog toch? Of niet? Hoe uh, heet dat nou? Uh, inter? -t -t inter toch? De I? I Volgens mij de I. Ja. AI of zo. Ja, maar steeds langer. Dat is natuurlijk ook gewoon logisch. Want er komen steeds meer... Dat je geen vrouw en geen man voelt. Non-binair. Ja, non Non-binair. Ja, ja. Ja. Valt dat niet onder queer dan? <n situated> ik ben ik eigenlijk niet. Ik ben ja, daar niet echt thuis, over. Maar de standaard betekent... Kijk, er, zijn, ja. betekent kijk, er gewoon zijn gewoon veel labels nu. Mm. En dat is ook fijn, want veel meer mensen... Kijk, heel veel mensen denken... Waarom wil je je in zijn. een hokje gestopt voelen? Maar voor heel veel mensen is dat juist fijn, weet je wel? Het is niet per se in een hokje, maar gewoon om eindelijk te vinden wie je bent. weet Ja, klopt. Dus heel veel mensen, dat zie ik nu heel veel op social media nu ook. Over inderdaad dat non-binair en zo. weet je wel. Dat ze daar van. Oh, dat staat helemaal nergens op je, weet je wel. No. Maar als iemand zich zo voelt en ze voelen zich eindelijk fijn als ze zo'n label erbij hebben, dan is dat toch? Dat is dat toch geweldig? En dat, en dat is meestal ook. de... Uh, dat is nu ook helemaal in, hè? Super hetero. Oh op my social God. media is dat. Social media uh, dat is, is dat helemaal in. Vooral TikTok. Wij zijn super hetero. En jij die hoor. mensen zeggen van. Jullie moeten jezelf niet zo in een hokje plaatsen, maar dat doen hun zelf ook. Dat is het ja, ook alweer. Wat Super Heat is, is dat ze gewoon... echt alleen maar op echte mannen ja. en echte vrouwen vallen. Maar wat is het voor hun een echte man of een echte vrouw? Maar dat zijn meestal nog kinderen die nog in ontwikkeling zijn. Ja, precies. Die dat zeggen dan, hè? Precies. Heb jij nog uh, één? We kunnen nog één vraagje doen, denk ik. Dus het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer hoeveel mensen reageren. In sport zijn er veel vooroordelen. Uh... We zitten even te scrollen door al jullie mooie vragen. Uh, ja. Waar ben je het meest trots op in jouw carrière, in jouw leven, in de stappen die je hebt gemaakt? Hmm. Nou ja. Ik ben eigenlijk vanaf dat ik een soort van uit de kast gejaagd was, want dat was het eigenlijk letterlijk voor mij, ben ik altijd heel open en geweest. Dus dat is het niet. Maar ik ben, ik ben muzikant. En ik ben er wel trots op dat ik dat gewoon laat zien in mijn nummers. Dus als ik een nummer schrijf, dan schrijf dus ik eigenlijk natuurlijk gewoon over een meisje, maar ook in mijn videoclips zie je gewoon mij, toevallig met jou natuurlijk. Ja. Weet je wel? Dus daar ben ik wel trots op. Ja, waar ben ik trots op? Ik denk ook dat ik uh, eerst eigenlijk heel erg, ja, ik was niet, ik was tegen mezelf zeg maar. <laughs> en uh, dat ik er nu zo open over ben, en dan ook nog op social media. En toch best een groot platform, ja. platformen moet ik zeggen. Ja, nou, dat heb ik dus ook. Dus ik denk ja. dat dat een, een, echt wel een grote stap is. Ja. ja. En jij ook. Ja, dat ik ambassadeur ben van de Dusty Foundation en. Van de Rainbow Shop. En, ja. en met TikTok in ieder inderdaad. Ja. Mensen te helpen. Oh, trouwens, daar ben ik natuurlijk ook vet trots op. Ik ben ambassadeur van Pride at the Beach. Ja. Hey. Ja. <laughs> daar ben ik ook super trots op. Dat is zeker heel gaaf natuurlijk. Dus dat... Um... Dat waren voor nu denk ik eventjes ja. de vragen. Nou, heel erg bedankt iedereen die vragen hebt ingestuurd. Superleuk dat jullie... en ik hoop dat, uh, dat we ze ook goed hebben beantwoord voor jullie. Natuurlijk kunnen je altijd bij ons terecht in uh, de privéberichten... als jullie iets kwijt willen ja. bij ons allemaal. En ook bij Noas, dat weet ik zeker. Ja. Ja. Dus als je nog iets dwars zit... neem gewoon contact met ons op in de DM. Hè? Ja, en vergeet jong en oud natuurlijk niet. En jong en oud als je natuurlijk. Onder 18 bent. Precies. Ja, ja. Dat, dat doen we nog even... Ik heb nog een leuk, heel klein, kort spelletje om het lekker even oh. af te ronden voor <laughs> jullie. En dat is true or false. Okay. En ik ga jullie tegen elkaar opzetten. Is waar of niet waar, voor, uh, ik niet ga jullie tegen elkaar, elkaar opzetten. Ja. En de winnaar krijgt... Even tromgeroffel. Eeuwige roem. Oh. Eeuwige <laughs> roem. Want oh, daar doen we het voor. <laughs> en, en een koekje. Die liggen al op tafel, <laughs> maar die mag je alleen pakken als je wint. Oké. Oké. Dus het is waar of niet waar. Het is heel kort. Hier is de eerste vraag. De Pride-vlag heeft zes strepen, maar de originele eerste vlag had er nog geen extra's. dit waar of niet waar? Niet, niet waar. waar, denk ik. Ik heb ze geteld. Klopt. Het waren er twee extra strepen. Roll en terquazen zaten erop. Vroeger. Ja. Maar oh, nee, ja. nou, dat hebben we verloren toch? Oh, nee, nee, je zei niet waar. Echt... Oh. oh, je bedoelt het eigenlijk anders. Nee, dat mag niet. Nee, oké. Okay, ja, oké. Okay. <laughs> okay. Gevallen van genderidentiteit en seksuele geaardheid discriminatie is omhoog gegaan de laatste paar jaren. Waar of niet waar? Niet waar, denk ik. Ik denk wel waar. Klopt, puntje voor jou. Het onderzoek over acceptatie is gebleken dat voor het eerst in jaren LGBT-acceptatie erg verlaagd is. Ja, dat is niet goed, hè? Nee. Dat is niet goed, daar moeten we wat aan doen. Volgende vraag. 33% van de rollen in series op tv zijn LGBT characters. Is dat waar of niet waar? Op het moment wel, denk ik. Shit. <laughs> Snel. Ja, uh, wel waar dan. Nee, eh, fout. Ja, niet, niet waar. Ongeveer 10% is een LGBT character. Maar in 2018 was dat 8%, dus het stijgt wel. En ik denk echt te veel LGBT. Toch? Ja, maar kijk gewoon. Uh, ik goed. kijk er weer niet. <laughs> ja. Oké. Okay. In 1972 werd Zweden het eerste land waar toegestaan was om legaal in transitie te gaan. Waar of waar? niet waar? Ja, volgens mij waar. Klopt, dat is waar. Nice. Disney heeft hun eerste open LGBT karakter in een animatiefilm. Is dat waar of niet waar? Uh, shit, ik ben Disney-fan. Niet, niet waar. Nee, ik denk ook niet waar. Nee, dat is ook fout, jongens. Jezus. Wat? Ja, eind 2020 kwam Onward uit... Die, uh, met die uh, tovermuntjes. Uh, en daarin speelde een lesbische politieagent genaamd officier Specter. Nou. Volgens mij stel je één puntje voor, Jay. We zijn oh hier nee, bij de oh laatste nee. vraag. Ja, dan word ik zenuwachtig. Ik ben al ja, aan het zweten nu. Ja, want als het gelijk staat, dan krijg je er bij een koekje. Dus ja. je kan er oh. ook laten winnen. Ja. Nee. <laughs> waar of niet waar? De eerste prijs was een rail. Waar? Een opstand. Waar? Dat klopt. Waar? In 1969 begonnen de Stonewall-rellen. Een stroming die streefde naar acceptatie en vrijheid. Nu is dit de prijs die wij elk jaar vieren. Dus daar is de prijs uit ontstaan. Jij bent gewonnen, Zee. Dus jij mag een koekje pakken. Ja, daar ben ik helemaal blij mee ja, met toch? deze koekje. Ja. <laughs> en uh, ja, dan gaan we het een beetje afronden. Dus, uh, ik wil je heel erg bedanken. En natuurlijk alle andere gasten ook. Die uh, vandaag konden komen. Heel, en natuurlijk, iedereen bedankt die luistert en vragen hebt ingestuurd. Superleuk. Ja, nogmaals, neem contact met ons op. Ja. Als we je ergens mee kunnen helpen, altijd. En uh, het volgende nummer is van echt een vet goede zangeres. Echt, ik denk wel mijn favoriete zangeres. Super songwriter. Nee, nou ben ik echt heel erg bezig. Het is namelijk nou mijn <tie> eigen nummer. Ik denk, nou komt met pink. <tie> Nou zeg? Uh, nee. Jij bent niet moor? Nee, ik ben fan van Pink. Oh, ik, ken geen ik ben ook wel fan van ja. Pink. Ja, ja. Ja. Nou, sorry, het is geen Pink. Oh, ik ik wilde jullie niet teleurstellen. Sorry. Maar het is net iets voor mij. En uh, in de videoclip ben ik ook mijn test te zien. En daarom leek het me ook wel gepast. Want het gaat eigenlijk over een uh, toxic relationship tussen twee vrouwen. Ik ben niet toxic hoor. Jij bent niet toxic. <laughs> maar het liedje gaat er wel over. En uh, ik wil dat daar even mooi mee afsluiten. Dit is Relapse. En uh, super bedankt voor het luisteren.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 from you. It's a beautiful game, and together at the end of the day. En we draaien er nog even een nummer uit het allereerste uur van Rainbow Radio Zandvoort. Waving flag van, En nu kan ik voldoende steun krijgen. Hoe heet deze artiest? Is het Canaan of Kanan? Nee, het is, ze zijn druk bezig met de afterparty, om het hier maar zo te zeggen. Um, dit is uh, inmiddels het einde van alweer het vierde uur. We gaan zo direct het laatste vijfde uur in. En ik neem u heel eventjes mee in het programma van uh, Pride at the Beach. Want wat is er eigenlijk allemaal te doen? U kan uh, vandaag nog eventjes naar de Zero Flags Project in het raadhuis. Gratis tot zes uur. Dus u heeft nog even een uurtje de tijd om naar die 71 vlaggen te kijken... Waar homoseksualiteit of seksuele diversiteit gecriminaliseerd is. Er is een prachtige expositie van kunstenaars op uh, Boulevard de Fauvage en uh, op verschillende galerieplekken in Zandvoort. Morgen kinderen, kom kwasten, kleuren naar een mega kleurplaat. Colorful Kids have the future op het gasthuisplein. Van 12 tot 3. De regenboogborrel is er morgen om 4 uur. Met een uh, gastoptreden van Kaiser Sissy, die weer gedichten voorleest. Er is een bingo. En woensdag hebben we natuurlijk ook een prachtige uh, wedstrijd-uitdaging van Netzo: volleybal En dat is nog een drag dinner. En natuurlijk de lokale horeca vol met allerlei activiteiten. Dit was het. We gaan zo direct naar het laatste uur. Happy Pride!